De kopjes en de borden, de komende karast, in die wijze. Het is vandaag maandag, en ook al is het tweede paasdag, het is gewoon een maandag geweest. Maandag was dag, het is vandaag, even kijken, 28 maart alweer van het jaar 2016. En daar is hij dan weer de af tot de klok van een uur of 7. Wat gaan we allemaal doen? De bekende dingetjes, natuurlijk. En we hebben heel veel muziek, bijvoorbeeld van Racy, The Time Bandits, The Bee Gees, The Guys and Dolls. Dat is het tweede lijk voor vandaag. Chris Montes, de Beatles, mij weer eens een keer opgezocht voor je. Raymond van het Groene Woud en Circus Custus, allebei Nederlands- en Belgisch-talig, zoals dat heet. Tommy Boys en Bobby Hart, Madonna, komt weer eens een keer voorbij. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met een plaat van 50 jaar geleden, uit 1966. Hier is Crispian St. peter You were on my mind. You were on my mind. you were on my mind. On my mind, oh, I've got trouble. Oh, oh. I've got the world, oh, oh. I've got wounds to So I went to the corner just to ease my pain. I said just to ease my pain I Te vertellen. ja de, We draaiden als eerste natuurlijk de uuropener zoals dat heet, natuurlijk weer. De Elsplaat van deze week van Chris Ria, full if you think it's over. En dat is natuurlijk een oorzaak dat dat de Elsplaat is. Want op eerste paasdag 1979 kwam Caroline terug in de eten. Je Christian St. Peter, you were on my mind, er staan geen files in Nederland. Dit is Radio Els 558 met Fergie Den Hartop. 24 uur per dag, Radio Els was vrijdag natuurlijk veelvuldig te horen, mevrouw Madonna in de top 100 van de jaren 80. Ja, daarom was ik ook gisteren weer helemaal van de wereld af, want uh, dat is best een klus hoor, zo'n top 100. En zeker met de jaren 80 muziek natuurlijk, want wij draaien meestal hier muziek uit de jaren 60 en 70, met soms uitstapjes naar de 80 en soms zelfs naar de 90 -e jaren, zoals van vandaag. Je Madonna en Who's That Girl uit 1987. Ik hoop een meestje dat je door de Pasen bent heengekomen. ondanks het slechte weer. Het was echt niet te pruimen. het er nog. Niet. Nou, ik heb het een beetje gedaan als volgt. Ik heb wat horrorfilms opgezocht ja, en zitten kijken met de storm die dan om het huis schiet. Dat maakte het allemaal wel een beetje echt, natuurlijk. Een 21-jarige man is zaterdagnacht opgesloten geweest in een bioscoop in Schagen. Hij moest door hulpdiensten worden bevrijd. De man was op het toilet in slaap gevallen en werd pas om drie uur s'nachts weer wakker, meldt de lokale media. Nadat hij wat popcorn had gepakt, besloot hij 112 te bellen, omdat het alarm afging. De politie heeft toen de man maar bevrijd uit de bioscoop. En dit is een mooi plaatje, oh, oh, oh, oh, oh. Alice Long van Tommy Boys en Bobby Hart uit 1968. hung up to talk things over as they come up so if you think we don't see each other enough then let's talk it over What you Ik, tegen, ik denk, ja, ja, ja die gaan weer lekker draaien voor je in de afwashow. Het is maandag 28 maart en we hebben niet hoeven te werken. Dus ik hoop dat je toch wel een leuke dag hebt gehad, ondanks het al slecht weer. Maar daar hadden we het toen net al over. We gaan het niet meer over het weer hebben. Een lekker sopje. Wat goede muziek. En je hebt de afwashow: Radio Els 558. Je had het ooit dag. ik, ik kom al gilder van geluk Even later, zei ze, ik blijf de hele nacht En ik dacht, dat kan niet stuk Louise, lieve Louise Louise, lieve Louise Laat me nog meer in de steek, lieve, lieve Louise. Louise: gelijk in de smiezen, ik viel meteen toen ik je zag, lieve Louisa. Kom, kom, kom, gewoon een gezellig plaatje hier op een maandagavond in de Orffa Show. Jorde Circus Custus uit 1984 met natuurlijk Sweet Sweet Louise. Ja, ken ik nog wel een andere uitvoering van ook die met Caroline te maken heeft. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Trouwens, dit plaatje kwam niet verder dan de tippenraad als ik uit mogen zeggen. En dat is toch wel een beetje jammer natuurlijk. Radio Els 558 Informatie de belangstelling om het Condeland, register voor Johan Cruijff in de Arena te tekenen is enorm. Vandaag brachten volgens Ajax 20.000 mensen een laatste groet aan de donderdag op 68-jarige leeftijd overleden icoon. Ook de Ajax-selectie nam afscheid van de legendarische nummer 14. Onder meer John Heitinga, Mitzel Dijks... Neymania Goedri en Dennis Bergkamp zetten een persoonlijke boodschap en een handtekening in de boeken die klaar liggen bij de foto's van Kruijf. langs de uh, rand van het Veld. Bergkamp, tegenwoordig assistent van de Ajax Coach Frank de Boer, debuteerde in 1986 als 17-jarige onder de toenmalige trainer Kruijf in het eerste van Ajax. Ja, dat is wel een uh, hele eer, natuurlijk. Uh, we gaan niet door lekker met de muziek. Wat dacht je hier van Raymond van het Groenlood?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 Ole, Niet zoals hier waarmee je uitgescheten Ik hier met een wezenloos gijstcostuum Komt luisteren naar een mummelende pastoor Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen En de zotse stond van voor Ole, En ik bezweer u, bij minder gelovigen het ging, <tied> het ging vooruit Het ging vooruit Het ging vooruit Het ging voorbaasd Het ging vooruit Het ging vooruit geen voor Gelovige. Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Speelt me liever van Tina haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé.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 Nee, geen lucifeer natuurlijk, maar passie en een kuur Dat is een liefde, nee, dat is een liefde, nee, dat is een liefde met de hits van toen op Radio Els De Ava Show This happened once before Wack into your door No reply They said it wasn't you But I saw you peep through your window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 To life Cause I know where you've been and I saw you walking You're... Ja, dat was in 1965 natuurlijk niet zo de gewoonte dat, dat je geen antwoord ergens op kreeg. In Tegenwoordig natuurlijk krijg je gewoon geen antwoord meer als je naar uh, diverse instanties of zo een uh, e-mail stuurt of zo. Maar toen de tijd was dat nog een beetje heel ongewoon. Jorden de Beatles met No Reply. Een 89-jarige vrouw uit de Duitse gemeente Waldkraiburg kreeg 18.500 euro terug nadat ze opzettelijk bankbriefjes had verscheurd. De vrouw scheurde tientallen briefjes van 500 euro opzettelijk kapot. Ze was namelijk bang dat ze zou worden bestolen. De, de gescheurde briefjes bewaarde ze volgens, vervolgens in de diepvries. Ondanks dat de vrouw het geld opzettelijk had beschadigd, besliste de rechtbank dat ze haar geld terugkrijgt. Volgens haar advocaat is de vrouw verward en niet in staat om helder beslissingen te nemen. Ze is dus niet verantwoordelijk voor haar daden. De rechtbank was het hiermee eens en besloot dat de Duitse Bundesbank het volledige bedrag van 18.500 euro moet vergoeden. Oei, poei, poei, poei. Hier is Chris Montes, loco porti uit I'm 1972. So Nothing more that I 7 hier bij Radio Els 558 via wwwradioels 558nl en nog wat andere streams. En misschien ook wel op de middengolf 1512 kHz en soms ook op de FM 105.4, maar dat is meer in het noorden van het land. Je hoorde natuurlijk Chris Montes met Luco Porti. Geen idee wat het betekent, maar ik krijg hier in ieder geval van Els ook een soort Luco Porti. Zo kan je het ook een beetje zien, natuurlijk. Lekkere rum met wat chocolademelk, dus dat betekent dat het hier weer tijd voor is. Ja, kom maar Els, oh wat ziet het er netjes uit, we hebben een nieuwe printer, ja, we hebben een nieuwe printer, hij is nog draadloos ook hè. Ja, die printer, niet helemaal, want er zit nog steeds wel een snoer aan om van stroom te voorzien, maar dat komt eerdags ook denk ik wel een keer draadloos hoor, stroom, gewoon 22 voor de lucht heen, Oké. Het is vandaag 28 maart en dat is de 88ste dag van het jaar en er komen er nu nog 278, we gaan eens kijken wat er vandaag gebeurt in het verleden. In 1629, na een blikseminslag, wordt de grote of Sint-Janskerk in Montvoort door brand verwoest. Het is trouwens een heel mooi, een mooi klein stadje in Montvoort. Moet je eens een keer naartoe gaan van de zomer of zo. Als je in de buurt woont, gewoon op de fiets doen, want de omgeving is ook prachtig. En dat is een heel mooi oud stadje. Heel hoop dingen zijn bewaard. Maar ja, behalve die Sint-Janskerk niet, want die is uh, helemaal verwoest. In 2010, de laatste vlucht van een Fokker 50 en de laatste vlucht van een propellervliegtuig bij de KLM. En vandaag in 1914, ook wel bijzonder natuurlijk, de eerste radio-uitzending in België. En nog meer radionieuws, want in 1964 vandaag begint Radio Piraat, nou, dat vind ik dus niet, in die tijd zeker niet, Radio Caroline haar uitzendingen. Ringo Starr die kondigt in 1969 aan dat de Beatles niet meer in het openbaar zullen optreden. En vandaag in 1939 was het einde van de Spaanse Burgeroorlog. Generaal Francisco Franco die veroverd namelijk Madrid en die grijpt toen de macht. En vandaag in 1910 Henry Fabri slaagde er als eerst in om op te stijgen, te vliegen en te landen met een watervliegtuig. Ja, dat komt weer zo lang geleden. Hè? Dan gaan we eens kijken wie er vandaag geboren zijn of jarig zijn. Dat was in 1910 kwam ter wereld Ingerit van Zweden, koningin van Denemarken. Zij overleed. Op 90-jarige leeftijd in het jaar 2000. En Tony Moore werd geboren in 1922, Nederlands gitarist van het Cocktail Trio. Hij overleed in 1985. En Sally Carr, wie kent haar niet, de zangeres van uh, Sacramento en nog wat andere allemaal, Middle of the road natuurlijk. Zij werd geboren in 1945 en Wubbo Okkos had vandaag jarig geweest waar het niet had hij twee jaar geleden is overleden, hij zag het levenslicht in 1946 en in 1952 werd geboren Jos Valentijn, wij feliciteren hem, dat is natuurlijk een Nederlands schaatser en Mario van der Ende, Nederlands voetbalscheidsrechter, hij komt uit 1956, is vandaag ook jarig. En even kijken hoor, we schieten al aardig op 1972. Nick Frost, hij is een Engels acteur. En vandaag is ook jarig Lady Gaga. Zij werd geboren in 1986. Dan gaan we eens kijken wie vandaag zijn overleden op deze 28e maart. Dat was in 1993 Petty Hij werd 67 jaar oud, weten ze niet helemaal zeker. Hij was een keizer van het Romeinse Rijk. En Constantijn Huygens, overlijdt op 90-jarige leeftijd in 1687, hij was een Nederlands dichter. En Dwight D. Eisenhower, Amerikaans opperbevelhebber en later president van Amerika. Hij werd 78 jaar oud, hij overleed vandaag in 1969. En Jan Blazer, ik ben benieuwd wie, dat nog, wie hem nog kent. Hij werd 65 jaar, hij overleed in 1988, hij was een Nederlands cabaretier en acteur. En Ab Abspoel, hetzelfde verhaal, 74 jaar, ook een Nederlands acteur. Hij overleed in 2000. Even naar de vieringen toe. Uh, het is vandaag de heilige Sixtus de derde. Overleden in 440 en later zalig verklaard. En even het weer in het verleden. 1901 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 5,2 graden en de hoogste maximumtemperatuur was 21,8 graden in 1989. Het zonnetje scheen het langst, 11,9 uur in 1993 en de langste neerslagduur was 10,6 uur in 1988. Ongelooflijk hè? Nou, weet je nog wel, Kitty, je mag weer weg tot morgen. Wij gaan gelijk door met de Twee Leuk. En dat worden twee mooie opnames van Guys and Dolls. Als eerste You're My World in 1977. Nee, als tweede was dat. En daarvoor, we beginnen dus met How Do You Mend a Broken Heart. Veel plezier ermee. Twee Leuk, nu, nu, nu. to see me cry I love you you know de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. A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 De jongens en de meisjes, de keizer en de doos met de twee live van vandaag. Met Jorde How Doe Je The Broken Heart en daarna Your My World. Ik zit me trouwens net af te vragen wanneer de volgende lange weekend is. Want er komen er een paar achter elkaar. Hè. We hebben weer Spaasen. En dan krijgen we daarna hemelsvaartweekend. Dan heb je donderdag vrij. Maar dan hoef je maar één dag te snipperen. En je hebt onderhand meer dan een halve week vrij. En daarna krijgen we natuurlijk nog Pinkster. En dat werkt het net één als Pasen. Want dan heb je gewoon weer op een maandag vrij. Wij gaan hier naar de BG Staying Alive uit 1978 bij Radio Hels 558. Goedenavond. Breaking the neck, your body shaking when you're staying alive, staying alive Wat neemt de wind overal af, komende nacht en morgen valt er af en toe regen, maar de zon schijnt overdag ook enige tijd. Het wordt 11 graden en de zuidwestenwind waait met 4 tot 6 bovenvoor. Woensdag valt er opnieuw wat lichte regen en vaak is het bewolkt. Later in de dag wordt het droger en zonniger met in het weekend temperaturen die dankzij een zuidelijke wind op gaan lopen naar 13 tot 18 graden. Kijk, dat zijn de berichten waarop zitten te wachten natuurlijk, dus volgend weekend misschien een... Eerste de barbecue weekend hè? Eh? Hier zijn de Time Bandits. Specialiseert in jouw Els. Ik, ben, ik heb er jaren voor op school gezeten, ja. The Time Bandits uit 1983. I'm specialised in you. Het is toch wel weer eens leuk om terug te horen. Toch wel een aardig hitje destijds geweest. geweest. En je hoort hem eigenlijk nooit meer. De muziek van toen op Radio Els. 558. Een plaatje waar je niet bij kan blijven stilzitten, nee, nee, nee. Alsof weer de poosje terug worden, deze gedraaid heb, Lay Your Love Me van Rezi natuurlijk uit 1979 hier in de Ava Show. Het schiet alweer aardig op en ik heb ook nog één berichtje voor je, dus we gaan even snel door. De Russische president Vladimir Poetin en de Britse zanger Elton John ontmoeten elkaar waarschijnlijk al in mei, als daarvoor ruimte kan gevonden in hun agendas. Dat heeft Kremlin-woordvoerder Drimy Peskov maandag gezegd. Poetin belde in september met Elton John om te vertellen dat hij wel in was voor een gesprek, nadat de artiest had gezegd met Poetin te willen praten over zijn zorgen over de rechten van homoseksuelen in Rusland. De zanger heeft zich uitgesproken tegen een Russische wet uit 2013 die homopropaganda verbiedt, Poetin heeft gezegd dat hij niets tegen homo's heeft. John treedt in mei op in Sint-Petersburg in Moskou. Kaartjes voor zijn concert in Moskou zijn voor 88.000 roebel te boeken. En dat is ongeveer 1150 euro. Ongelooflijk, hè? Ja, zo populair is die Elton John nog. Hij is inmiddels ook al 69 jaar oud, hè? Een uh, dictator, Poetin? Ja, misschien wel een klein beetje. Hier is Centerfold uit 1986 en Dictator... Mooie dames van Centerfold. Het komt allemaal uit 1986 en is getiteld Dictator. Oeh, nu al, nu al. Ja, nu al. Zo, we gaan straks weer op naar het weer en het nieuws van 7 uur. En daarna gaat natuurlijk gewoon de non-stop door. Hè. Dag en nacht kun je luisteren naar alle gouden oude muziek. Maar Radio Elster zit zo'n ongeveer 400 uur non-stop muziek in. Dus uh, de kans dat je een plaat twee keer hoort op dezelfde dag, die is wel erg klein hoor. Ja, dat gaat niet gebeuren denk ik. We deden het weer met veel plezier. Het was vandaag maandag 28 maart. Uh, van het jaar des alles 2016 en ik wens je nog een hele fijne Paasavond zoals dat heet. Ja, het is tegenwoordig ook een eetvreetfeest geworden. Net als met de kerst natuurlijk. Dus ik zou zeggen, hou je eigen een beetje in. Want je moet morgen gewoon weer naar je werk. En uh, als je dan zo vol zit gaan slapen. Nee, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Morgen zijn we er natuurlijk meer. Weer, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Tot morgen, bye bye. Oh, wacht, we natuurlijk de laatste plaat. Jongen, jongen, jongen. Big Bamboo gaan we draaien. Van Merryman, al zijn de laatste, komt uit 1969. Nu ga ik echt weg. Bye bye, Zwaai zwaai. Money in the laden, the Yankee dollar bill.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 Got married, went to Mexico His wife divorced him very quick She want bamboo and not chopstick It is the big, big bamboo, bamboo Radio LS 558 met het nieuw...